Dat vinden 16 gemeentes in Limburg die een proef hebben gedaan met een centrale afvalscheidingsmachine. Ze verzetten zich tegen de inzamelcampagne Plastic Hero, waarbij elk huishouden een speciale zak krijgt voor plastic afval. Volgens de Limburgse gemeente is het achteraf scheiden door een machine efficiënter en goedkoper. De bezuinigingen waar gemeenten mee te maken krijgen spelen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen nauwelijks een rol. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De gemeenten krijgen de komende jaren minder geld uit Den Haag en ook de belastingopbrengsten vallen tegen. Maar de meeste lokale politieke partijen leggen hun partijprogramma niet uit hoe zij de gaten in de begroting willen dichten. Op de snelwegen zijn nauwelijks problemen door ijzel. Er werd op grote schaal IJssel verwacht, maar die is vannacht uitgebleven. Het KNMI heeft de waarschuwing dan ook ingetrokken. Alleen in het noordoosten kan het door ijzel en natte sneeuw hier en daar nog glad zijn. En ook op plekken waar de grond nog erg koud is, kan het door regen nog even gaan ijzelen. De Duitse marine heeft met een helikopter tientallen toeristen geëvacueerd van het eiland Hiddensee in de Oostzee. Het eiland is door ijs al dagenlang onbereikbaar voor veerboten. In totaal zijn 100 mensen en zes honden van het eiland gehaald. Een andere helikopter heeft voedsel en medicijnen gebracht voor de ruim duizend bewoners van de Hiddensee. En een veiling bij Sotheby's in Londen heeft gisteren verschillende records gebroken. Een beeldhouwwerk van de 20e eeuwse kunstenaar Giacometti ging van de hand voor het recordbedrag van 74 miljoen euro. Het schilderij Kirchje in Cassone van Gustav Klimts bracht ruim 30 miljoen euro op. En dat is een record voor een landschap van Klimt. De totale opbrengst van de veiling was 167 miljoen euro, volgens Sotheby's een record voor een veiling in Londen. Het weer, af en toe regen, maar in het Noordoosten ook sneeuw en mogelijk nog wat ijzel. In de loop van de dag droog en de middagtemperatuur tot 5 graden. Dit was het NOS.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 wanneer gaan we de twaalf extra geluidsdagen inwerken? Nou, en dan gaan we het... hem alles over vragen. Ja, nou, ik weet het wel, dat is ergens in 2011. Dus uh, eigenlijk uh, hoeft Erik dat nog niet meer langs te komen. Nee, zo erg is het nou ook weer Kijk, niet. Uh, luisteraars, <laughs> luisteraars, onze ja begint weer meteen bij de hand te <laughs> Goed, om vijf voor half twaalf is het dan uh, binnenkort uh, Zandvoort en Stichting Rijker. Gast is Jaap Brugman, voorzitter van het behoud van Zandvoorts cultureel erfgoed. Maar...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 Dat was hem, de London Beat met I've Been Thinking About You. Ja, luisteraars, 100 jaar. Dit jaar viert Scouting uh, Nederland haar 100 jaar bestaan. Ook de twee Zandvoortse Scoutinggroepen, de Buffalo's en Stella Maris Willebroorders, gaan het vieren met allerlei acties. Bij hun eerste actie Tijd voor Taart werd tijdens de raadsvergadering van 26 januari... jongsleden een grote taart aangeboden om het 100 jaar bestaan te vieren...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 Dus een beetje de, de, de samenleving zoals het nu is, wordt ook binnen scouting uh, gewoon uh, gedaan. Uh, Juri, Juri, Juri, Juri, jij bent van de Buffalo's, maar we hebben natuurlijk ook, uh, hoe heet die? Stellenma's. Um, uh, Stellenma's, ja dat is, uh, Juri, he, waar, waar, waar zitten jullie? Wij zitten um, uh, op Duintjesveldweg, nou zal niet heel veel mensen dat wel zeggen. Het is een heel klein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 Allebei de groepen gaan, uh, gaan goed, stabiel. Uh, Stella Maris hebben iets meer leden dan de, de Buffalo's, maar dat mag de pret niet drukken. Uh, wij uh, de Buffalo's zelf tellen uh, 70 leden.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 Is um, ja, er het een en ander aan de hand? Uh, daar, dat keer wel. Stel, ik heb het op de radio uh, gehoord. Maar het was eigenlijk een beetje schandalig. Wat de, de, wat de horeca daar meende. Maar goed, daar praten we niet over. Maar, maar wij, wij hebben er gelukkig uh, geen last gaan nee, van. Nee, maar, maar als de, uh, jullie. Ja, ja. Maar uh, jullie hebben wel meteen een indruk van de horeca gekregen, natuurlijk. Ja, hoor, ja, ja. ja. Ik mag er zelf ook graag komen. Dus er uh... stond goed. geloof ik iets op: van onzin in Zandvoort. Zoiets uh, ja, stond erop. Nou, maar ja. goed, maar. Taart. Taart, ja. Dat stond niet op de taart bij. Nee. Nee. Nee. Ik, ik denk dat dan de burgemeester had gezegd: hier heb je hem weer ja, terug uh, ja, in het ja, gezicht. Ik zo snel opgegeten. jullie kwamen met een taart daar binnen, natuurlijk. En die werd natuurlijk in ontvangst genomen. Ja, waarom niet? En hebben jullie nog een cadeautje teruggekregen?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 Ja, wij zijn uh, begonnen uh, bij uh, wat nu is, geloof ik. Uh, of oh. daar hebben we gezeten, onder andere. En nog uh, waar uh, CFM heeft gezeten, daar uh, Gasthuisplein. boven, Gasthuisplein. Oh, ja. ja, daar hebben we ook nog uh, onderdak gehad. Heb ik zelf natuurlijk niet meegemaakt. Ik ben zelf nog niet, uh, <laughs> niet van die leeftijd. Ben nee je dat nou? Nee, ja, ja, onverzellig uh, jongen. Nog onder de dertig. Dus, okay. uh, <laughs> oh, dat wordt moeilijk straks met AOW. Mag ja. Goed. <laughs> <laughs> nou, je vertelt wel, jullie, jullie honk is eigenlijk op het euh, binnenterrein van het circuit, hè? Ja.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 En we hebben de Beverdoedag, dat is voor de kleintjes, op 12 juni. En we hebben ook nog eh, van 26 uur tot met 4 augustus de Jupjam. Jam. Wat is dat? N niet de Japjum eh, nee. zoals het nee. wordt genoemd, maar eh, de Jubileum Jamborette. Dat is een heel groot scoutingkamp eh, wat eh, tien dagen duurt. En daar kom, komt iedereen bij elkaar om, eh, om allerlei activiteiten te doen en elkaar beter en, te doen. En uh, waar is dat weer in Spaarwouden? Eh, even uit mijn hoofd is dat eh, volgens mij in Bokstel. In ieder geval een, een eentje uit de buurt.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 Oude strotje van uh, Duffy was dat. Ik dacht heel even bij het uh, begin: van... dit is Marianne Rosenberg en wie Wiedoe. Maar het bleek dus toch heel erg iets anders uh, te zijn. Maar goed, we gaan uh, weer verder, Hans. Ja, um, sinds dit jaar neemt Tendem deel in het Loket Zandvoort. Elke donderdagochtend is Hetty van Halder aanwezig in Loket Zandvoort. Hetty van Halder is mantelzorgmakelaar bij Tendem en ook actief in de loket in Haarlem. Indien mantelzorgvragen hebben.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 een vrijwilliger kan even de taken van de mantelzorger overnemen, zodat de mantelzorger even iets voor zichzelf kan doen. Want naarmate de zorg intensiever wordt, kan het zo zijn dat de mantelzorger ja, niet meer zo makkelijk de deur uit kan. Hè? Of, of even gewoon s'avonds naar een club toe kan. Mm -hmm. Nou, daar kunnen we eventueel vrijwilligers op ze inzetten. Wij werken daarin ook wel samen met uh, Pluspunt Zandvoort. Dat heet nu ook Zandvoort, als ik het goed heb. Ja, die hebben ook Zandvoort. vrijwilligers waarin ook, uh, ja, die ook ingezet kunnen worden. Want uh, de vrijwilligers hier in Zandvoort, er zijn er meer dan dat tandem in Zandvoort heeft.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 Ook op de andere dagen weet Loket Zandvoort uh, wat ze kunnen met de zeg maar ja. welk aanbod er is. En zullen indien nodig doorverwijzen naar ons, naar Tandem. Oké, okay, uh, ja. Ik heb hier uh, gelezen, uh, er is een mandelzorgattentie uh, uitgedeeld ja, in Zandvoort. Wat was die attentie eigenlijk? Het was een, uh, een uh, irischeck.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 Louis-Davidstraat, 17 Gemeenschapshuis. En het telefoonnummer is 023 57 Dus daar kan je dan terecht. Ja. Bedankt dat je het een en ander kwam toe Oké, goed. Tot de volgende keer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 de ondernemers sportieve activiteiten. Ja, luisteraar. Ja. Aangeschoven is Stefan van der Pol. En wij hebben als item... ...wat kan sportservice heemsteden Zandvoort betekenen... ...voor sportieve jongeren en sportieve ouderen. Ja. Welkom. Dankjewel. Ik vind ja. dat ik klaar ben en ik denk dat ik nou, naast kan. Maar... Je hoeft al niks meer te zeggen. Ja, het is, uh... Nou, dat blijft er nog genoeg over ja. hoor. Ja. Sorry. Wat is in het kort sportservice en voor wie is het? In het kort. Zo, uh, so, um, Sportservice Heemstede Zandvoort uh, is een organisatie-adviesbureau in de sport. En wat we doen is uh, sportstimuleringsprojecten in Zandvoort voor jeugd, jongeren en ouderen. Heel okay. kort. Jeugd, jongeren en, um, en ouderen. ouderen. Ja, het is wel heel erg uh, dapper dat je dat zo even ja. uit Ik kan me herinneren, ik heb een uh, jaar of twee geleden in de Corve Sporthal heb ik meegenomen aan zo'n zo test. Ja. Um, Toen was u waarschijnlijk tussen de 55 en 65 jaar. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ja. Nou ja, ik toen wel. Ik, en wel. De ik de heb, heb nu al een jaar Aow. AOW. Ik heb trouwens uh, 1,95 ja? opslag gekregen. 1,95 opslag? Per oh, maand. Ja, Bruto. Hè, ja. Dat is nou net genoeg zeker om bij te kunnen. de test niet, die kost 3 euro, dus helaas. Je zei het al, hè, want natuurlijk, die Galmtest is voor mensen. Tussen de 55? Nee, nee, nee. nee. Oh. Het is tussen de 65 en 75 jaar. Oh, nou. En dat klopt oh. ook wel. Maar hij is een categorie ouder. We hebben daarvoor voor drie jaar hebben we 55 tot 65 jaar gedaan. Was, was toen eigenlijk de opkomst? Hoe was die opkomst? Nou, ik denk dat we per test 150 man hadden. Die kwamen testen. En er bleven zo'n 40 man uh, over in het introductieprogramma. Ja. Dus die 12 weken. En daarna hebben al mensen gewoon uh, hun plek gevonden in Zandvoort. Zijn of zijn gaan sporten. Of hebben gezegd, ja. ja, sport, het is toch niet zo.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 En daarmee uh, gaan we actief aan de slag. Wat, ja. wat, wat, wat, wat, wat, wat is dat eigenlijk hier? die die gehalfviteit Wat houdt dat eigenlijk in?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 Nou ja, nu aan de pil, hè, natuurlijk. Juist. Ja, ja, zo werkt het. Okay. Ja. En nog wel uit het Noordelijk Walken nu? Eh, ik uh, fiets ontzettend veel. En ik uh, loop zelf in het Duin. Ja. En uh, ja, ik ben veel. Uh, want we wonen hier natuurlijk in Zandvoort. Ja. Schitterend, hè? Laten we wel zijn ja, waterleiding ja, daar. dus is echt fantastisch om ja. daar te vertoeven. Ja. Slaat jullie maar... daar ook op aan? Wat Hans zegt, met die omgeving. Nou, jullie natuurlijk... daar dan wel eens wat mee? Want uh, Hans uh, voert het nu op. Hè? Ik bedoel.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 Oh ja, we gaan ben jij een wel... enquêteur of niet? Uh, we gaan wel een beetje met de hak op de tak. Ja, nee, maar, maar... goed. Dat in het kader van... van uh, ja, nou, we zijn met activiteiten bezig. Ja, maar nee, dit ja, is goed. het administratieve gedeelte. Dus ik maak het bruggetje wel ja, hoor. Ja, ja, uh, niet de ja, ja, nee, hak op de nee, tak hoor. Want het bruggetje, dat sla ik wel. En dan is het gewoon van, uh, van het sportieve naar het uh, kantoorvlak. Want uh, ja, uh, ja, nou, er ja, zit kijk... natuurlijk een organisatie achter. Die ja. dat allemaal... Nou, heb ik nou nog ja. een heel mooi bruggetje geslagen ja, op? Juist, ja, respect. Je kan het niet zien maar onder indruk. Nee, de ja ancuteurs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 We betrekking tot Galm? Nee, in het algemeen. Dus nou, niet alleen Galm, er maar ook nog gewoon uh, allerlei allerlei buiten, buiten dingen. Buiten natuurlijk de circuit lopen, ja. waar jullie dus nu ook de scholen bij ja. betrekken. Ja. En gaan jullie nog meer uh, dingen doen? Nou, we hebben nog die uh, sportpasactiviteit uiteraard. Dat begint ja. de inschrijving gewoon weer in februari. Dus dat is voor de kinderen, voor de scholen, om gewoon deel te nemen bij de sportverenigingen. Uh, de zand van het inderdaad, sporthackers. Dat zijn de activiteiten na schools bij de uh, het VMBO, of in het Gertemacht College.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 Heel goed, dankjewel voor je komst okay. en graag tot een andere keer. Bedankt. Dat was uh, voorlopig even het eerste uur van deze morgen, Zandvoort. Nou is het echt wel een uh, indrukwekkend uh, technisch aantal wat ineens, uh, ineens nee, <laughs> mij belaagt. Tot, tot, tot, tot, tot, tot aan het uh, nieuws van 11 uur, een stuk muziek.